Kees Groot met het NOS-journaal. In het Schengengebied mogen drie maanden langer doorgaan met grenscontroles. De Europese Commissie heeft daar toestemming voor gegeven... na een verzoek van Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Die willen aan hun grenzen blijven controleren op vluchtelingen. Normaal gesproken geldt er binnen het Schengengebied... vrij verkeer van goederen en personen. Maar vanwege de vluchtelingencrisis werden controles tijdelijk toegestaan. Die regeling wordt nu met drie maanden verlengd. Het OM heeft 14 jaar cel geëist tegen een man uit Best... die vorig jaar zijn huis in brand stak... waarin zijn twee dochters van 8 en 15 lagen te slapen. De 39-jarige man lag op dat moment in scheiding. Volgens justitie wilde hij de meisjes moedwillig doden... en heeft hij dat goed gepland. De brandweer zag dat het hele huis was volgezet met jerrycans met benzine. De man diende als militair in Bosnië. Daar ontwikkelde hij een posttraumatische stressstoornis. Verschillende organisaties en ministers Schultz hebben afspraken gemaakt over het terugdringen van bebouwing direct aan de kust. Er mag, alleen, er mag alleen nog gebouwd worden op plekken waar al gebouwd is en op plekken waarvoor er al een vergunning is afgegeven. Met het kustpact moeten Belgische toestanden worden voorkomen. In dat land is bijna de hele kuststrook volgebouwd met hoogbouw en vakantiehuizen. Het Europees parlement heeft de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Marie Le Pen opgeheven. Dat maakt de weg vrij voor de Franse justitie om de 88-jarige politicus te vervolgen voor het zaaien van rassenhaat. Het gaat om antisemitische uitspraken die de oud-leider van het Front National in 2014 deed over zanger Patrick Bruel. Het Europees parlement zegt dat die uitspraken in strijd zijn met de normen en waarden van een europarlementariër. Het weer, droog en weinig wind. Onder het wolkendek koelt het vannacht af tot rond 7 graden. Maar in het oosten is het kouder met minima tussen 0 en 4 graden. Daar is ook grote kans op mist. Morgen in de loop van de dag komt de zon tevoorschijn en het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen.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 erbij, wat mist over de velden en vandaar ook dat eerste nummer. Uh, Lost in the Falk, ja zo erg was het niet om nou, over de water te raken, maar het was wel een mooi gezicht natuurlijk. En dat eerste nummer was toen van uh, Coleman Hawkins, de nester van alle saxofonisten zou ik maar zeggen. Een nummertje uit, volgens mij uit mijn bloothoofd, 1934. Ik dacht opnames gemaakt in uh, november 1934, dus ja, het komt ook van een een of andere archiefbox uit de Jazz. Maar een bijzonder fijn nummer om dit programma mee te starten. Want je luistert natuurlijk naar CFM Jazz. Mijn naam is Auko B. En ik heb het vandaag samengesteld en ik mag het ook presenteren. En dat heb ik met veel plezier gedaan. Hoewel ik deze week eigenlijk een beetje gevloerd was. Maar goed, het is toch gelukt om de uitzending voor elkaar te krijgen. En omdat het zo heel mooi weer is, dacht ik... En ook eigenlijk moet ik zeggen dat het de eerste keer is dit jaar... dat ik de voorraad moest... Uh, Bevrijden van het ijs, zou ik maar zeggen. De eerste forsnacht in Nederland. En uh, een mooi nummertje van uh, Diane Schuur. When October Goes. <coughs> Dat is natuurlijk uh, Diane Schuur, uh, een bekende Amerikaanse jazz en pianiste. Uh, in dit programma is het altijd natuurlijk moeilijk om de balans te vinden tussen oud en nieuw. En dat proberen we wel. We proberen niet alleen uh, oude jazz te draaien, maar we maken een mix van oud en nieuw. En een van die nieuwe dingen, ja, meestal zit in het tweede uur wat meer nieuwe dingen, maar toch ook in het eerste uur een paar uh, nieuwe cd's die onlangs zijn uitgekomen. En een van die cd's is van AK Moon, een, een uh, Luikse... De Belgische jazzgroep die eigenlijk zich vooral laat inspireren door wereldmuziek. Maar is ditmaal de aandacht verschoven naar het barok van Domenico Scarlatti. En in plaats van gewoon makzuchtig de sonates te verzwingen... zoals je dat wel meer in de jazz kent van klassieke muziek... kiest Akamoon ervoor om de expressie puur in het domein van de jazz te houden. En dan moet je mensen luisteren, want het is een aardige CD. De Scarlatti-boek, Akamoon. dat was niet verkeerd, dacht ik, zo, om de zondagochtend ook mee te beginnen... en de moderne muziek. Uh, ja, het is al meteen herkenbaar van Scarlatti. Excuses voor mijn stem, maar het is niet anders vandaag. Uh, dan gaan we naar een, een, een, iemand uit de oude doos. En dat is deze. Eén ook uit uh, ja, de, de, de Gouden Tijd van de Jazz zou ik bijna zeggen. En dit kwam van haar cd uit 1964. The Black Christ of the Enders. En zij heeft meer missen geschreven. En ik begreep dat ze in 1969 in het Vaticaan was... om een van die missen te laten uitvoeren tijdens een dienst. Maar daar werd een stokje voor gestoken omdat de drums in uh, verwerkt waren. Ja, dat was blijkbaar zo in die tijd. Mary Lou Williams. Een dame die altijd open stond voor nieuwe ontwikkelingen. Een van de grote namen. En een grote naam is natuurlijk ook de man die zoveel jazz in zijn film stopt... Woody Allen. En daar is onlangs weer... Een, volgens mij is hij ook al in de tachtig, maar maakt nog steeds films. Iemand die ja, blijft maar doorgaan. En dat is de CD Café Society. Daar staat een aardige muziek op. Ik ga eens even kijken of ik daarvan kan vinden nog. Oh ja, ik weet al wat ik gevonden heb. Ik heb een paar aardige nummers gevonden... Eh uh, het eerste is The Lady is a Tramp komt van de Café Society. DCD wordt gespeeld door Vince uh, uh, Giordano. En dat is een Amerikaans saxofonist en bandleider van de band The Nighthawks Orchestra. Uh, dat is een aardige CD geworden. Er zit leuke muziek op. En wil je iets over de inhoud van de film weten... dan is het verstandig om morgenavond te luisteren naar het filmprogramma. dan zal ik iets over de inhoud van de film vertellen. Dat laat ik nu voorbij gaan. Maar ik laat nu nog wel iets horen. Een kort nummertje uit de film Café Society. En dat wordt gezongen door uh, Kate Edmondson. One, two, one, two in our mountain greenery where god paints the scenery Society, een film gemaakt door Woody Allen, de man die zoveel jazz in zijn films propt... zou ik bijna zeggen. En dit nummertje werd gezongen door Kate Edmondson. Uh, zij noemt zichzelf vintage pop vocalist, songwriter en actress. En uh, ja, dat is niet verkeerd. Wat bedoelt ze nou met vintage pop? Dat het eigenlijk een soort een, een mengsel is van, ja, volgens mij van uh, uh, traditionele pop... Uh, uh, vroeger rock, rock and roll, blues, bossanova, jazz, uh, naar nou van alles... Het is ook een beetje vintage-stijl. En uh, ja, die vintage-stijl is erg in als je kijkt naar wat er allemaal op dat gebied uh, geproduceerd wordt. Scott Bradley bijvoorbeeld. Uh, niet verkeerd allemaal. Dit was nieuw. Dan gaan we weer een stapje in de tijd terug. En dan kom ik bij een hele bekende tune van Charlie Barnett. Uh, en dat is, moet ik even kijken waar ik hier heb staan. Charlie Barnett. Oh, deze is het. De Pompton Turnpike. een compositie van Charlie Barnett. Uh, Charlie Barnett moet ik zeggen natuurlijk. Een, een, een rijke luisterzoontje in de jazz. Dat zie je toch niet zo heel vaak. Maar hij wist het allemaal waar te maken. Uh, ja, we draaien oud en nieuw had ik al gezegd. En dan kom ik toch bij iets heel anders. Is het jazz? Nee, maar is het mooi? Ja. En uh, dat is het nummer, een nummer van de cd van Barrelhouse. Barrelhouse een formatie die volgens mij al 40 jaar uh, op de podia klimt. En daar een bluesmuziek maakt. Die hebben onlangs een CD uitgebracht, Almost There. En daar de titels van. Share the pain It's just that old refrain Yes it is My mama told me You better take it slow rest van deze band. En uh, ja, wil je meer van horen, ga zeker luisteren, want de cd is echt goed en uh, zeer de moeite waard. Uh, wat heb ik op de rol staan? Oh, Charlie Hedden, Quartet West. Eens even kijken, Charlie Hedden. Deze, Back Home Blues. is the Hour, dat is het album waar dit van uh, afvandaan komt. Het nummer is ooit uh, gecomponeerd door Charlie Parker natuurlijk. De bezetting op deze uh, cd... Charlie Haddon, Bas, Ernie Watts, Tenor... Ellen Broadband, Piano en Larez, Marabel, Drums. En ja, een prachtig cd. Hoog gewaardeerd ook, uh, toen de tijd. Het volgende nummer heb ik altijd het idee van... Als je, ja, je moet je voorstellen, zondagochtend... Uh, je bent bezig een ontbijtje te maken... En uh, dan klinkt. Uh, ja, ja, je, je hebt het water opgezet voor de koffie. Je doet de, de, de eitjes in de pan. Dan, uh, dan hoor je deze muziek: E pão, e pedra, é o fim do caminho. Eu resto te toco, é um pouco sozinho. A stick, a stone, it's the end of the road. It's feeling a It's a sliver of glass, it's life, it's the sun, it's night, it's death, it's a knife, it's a gun, a flower that blooms, a fox in the brush, a knot in the wood, the song of a thrush, the mystery of life, the steps in the hall, the sound of the wind and the waterfall, it's the moon floating free, it's the curve of the slope, it's an N, it's a B, it's a reason for hope. De riverbank sings of the waters of March. It's the promise of spring. It's the joy in your heart. Eu pei, eu chão, É uma chestradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. E uma ave no seu. E uma ave no chão. É um megato, uma gatuma fonte. A piece of bread is the bottom of the well, the end of the road. In the face, a spear, a spike, a stake, a nail. It's a drip, it's a drop, it's the end of the tale. But do I believe in the morning light? The shot of a gun in the dead of. shoulder to jump, a blueprint of a house, a body in bed, a car stuck in the mud. It's the mud, it's the mud, a fish, a flash, a wish, a wing. It's a hawk, it's a dove, it's the promise of spring. And the riverbank sings of the waters of March. It's the end of despair, it's the joy in your heart. Vrolijke dag, of niet? Nou, zeker vandaag, met de zon erbij. En, uh, ja, en het is misschien wel fris, maar het is uitstekend weer... om er even uit te gaan, natuurlijk, vandaag. Uh, dan is het weer tijd voor iets nieuws. Luister maar, dan zal ik er daarna iets over vertellen. Van Eolf Dale, een, een Noorse jazzcomponist. En uh, hij heeft een aardige cd gemaakt die heet Wolf Valley. En daar was dit het eerste nummer van. Het is eigenlijk een, uh, ja, een bijzonder goede cd geworden. Een prachtig album, uh, zou ik bijna zeggen. Weergeloos in sfeer en klank stijgen de muzikanten naar grote hoogte, wordt er over geschreven. Voor de echte jazzliefhebber, een jazz A must. En nu draaien we door elkaar. We proberen toch een beetje op elkaar af te stemmen. Want deze aansluiting is misschien minder mooi. Maar ik heb wel een bruggetje met Charlie eh, eh, Barnett. Want Lina Horn was eigenlijk de, de zangeres. Dat was een, natuurlijk een zwarte dame in de Wit Orkest. En in die tijd in de Verenigde Staten had dat een hoop problemen. Als je ergens ging eten of ergens naar binnen moest. Die haar een kans gaf. En vandaar Lina Horn. Maar deze keer met Michel Legrand. Time in the bottle. Lena Horn en My, My, Michel Legrand in de, van de CD Lena et Michiel. En The Time in a Bottle is dat nummer. Nou, we zijn toch een beetje in de pop bezig. Ik zie dat het tegen de klok van uh, 11 gaat lopen. Dus we gaan er even uit voor het nieuws en de reclame. En dan zijn we er weer met veel mooie jazzmuziek. En dan het laatste nummertje wat ik laat horen... is een stukje van Rosemary Stanley. I Blind. blind. Dat is natuurlijk ook popmuziek,